...nieuws van 12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De lichaamsresten die zijn gevonden bij de ramplek van het neergestorte egypt Airvliegtuig vliegtuig zijn erg klein. Volgens een forensisch expert die de lichamen onderzoekt zou dat kunnen wijzen op een explosie aan boord. De Egyptische expert zegt tegen Persbro EP dat er tot nu toe geen volledige lichaamsdelen zijn gevonden, maar alleen kleine stukjes. Een explosie is volgens hem een logische verklaring daarvoor.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 Meer dan 250 bedrijven zeggen dat ze meer vrouwen op topposities willen. Maar zelfs daar is het aantal vrouwen in een jaar tijd met nog niet eens 1% gestegen. Vorige week bleek dat de overheid het eigen streefcijfer van 30% wel haalt. Het midden- en kleinbedrijf is niet blij met plannen van het kabinet om mensen met hoge schulden een adempauze te geven. Dan moeten winkeliers langer wachten op hun geld, terwijl die het ook moeilijk hebben, zegt MKB Nederland. In het plan van staatssecretaris Kleinsma krijgen mensen met schulden maximaal een half jaar geen aanmaningen. Dan slaat de schulphulpverlening beter aan, zegt Kleinsma. Theaters en concertgebouwen trekken meer bezoekers. Per voorstelling steeg het aantal bezoekers vorig jaar met 13 procent vergeleken met een jaar eerder. Het totaal aantal bezoekers kwam uit op bijna 10,5 miljoen. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is het aantal voorstellingen gestegen. Ook is er meer ruimte voor lokale producties. En dat versterkt de band met mensen uit de omgeving. Het weer bewolkt en in het binnenland misschien wat motregen. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen meer zon, vooral smiddags. En het wordt dan zo'n 17 graden. Donderdag nog warmer, maar dan is er wel kans op onweer. Dit was het nos -Sjoenbak. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file op de 15 van Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam, 4 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van Zierfem Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en zo is het alweer dinsdag. Het is alweer de, de 24e vandaag, 24 mei. Het vliegt om, hè. Oh, wat het snel he. Ja, het gaat snel. Nou, ontzettend. Eh. Uh, Goedemiddag. Zie je van lunch, stand voor het lunch op deze dinsdag. Met vandaag natuurlijk het Regio Nieuws om half twee. En verder natuurlijk. Hebben wij de bioscoopagenda voor u. We hebben ook nog een recept vandaag. En uh, nou ja, dan is het alweer twee uur. Nou, tijd gaat hard hè? Oh, ja, lalala. We hebben er zin in. En dus gaan we maar beginnen. Hè? Ja, dan zullen we maar gewoon beginnen? ja. ja. oké. Okay. De eerste plaat is uh, een van mijn favorietjes op dit moment. Ja, ik vind het. Uh, dat, het klinkt zo lekker en lief. En mocht je wat iets meer zijn. Uh, Frances heet het meisje. En zij vindt dat ik, erom, dat ik me om haar geen zorgen hoef te maken. Nou, dat doe ik niet. Ja. Nou, geweldig, meisje. Ah. Nou, nee, dat doe ik niet. Nou, nee, dat doe ik niet. Komt wel goed met jou. Komt wel goed. Mooie piano. Oh, maar het is een mooi begin vandaag. I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down. When you're not around Don't worry about me Don't worry about me I'll climb the hills you face I'll do this in your place I'd do anything to go through it instead of you But even if I fall down Don't worry about me Cause if I Zo'n mooi liedje. Echt waar. Ik vind het zo'n prachtig liedje. Ja. En, uh, ja. Uh, ja, nou, dat zag ik dus niet. Oké. Okay. Don't you worry about me. Don't worry about me. Nou, dat doen we niet, want ze zingt mooi. En ze uh, is allemaal heel rustig en gevoelig. En dat is, ook, dat is ook wel eens lekker. Gewoon lekker gevoelig en rustig. De volgende is van uh, Milo. En uh, Milo, die... Uh,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 met trouwens, Howling at the Moon. Ja. Leuk liedje gewoon, lekker. Goed, uh, ja, nou, dat was, uh, was die meneer, en uh, we, gaan, uh, we gaan nu naar onze 3-in-1, want het is wel iets aan de vroege kant, maar dat geeft niet. Want, uh, ja, het is er een jarig vandaag, hè. Ja, er is er eentje jaren nou. vandaag. En die wordt vandaag maar liefst 75 jaar. Zo. 3 in 1. En dan hebben we het natuurlijk over Bob Zimmerman. Oftewel Bob Dylan. Vandaag 75 jaar. Nou, leuke drie in één van hem. They Stone you in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 She breaks just like a little girl It was raining from the first And I was dying the thirst, So I came in here Friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do, you make love just like. You'll break just like a little girl. 75 jaar is hij geworden, vandaag dus 24 mei <coughs> uh, Bob Dylan terwijl Robert Zimmerman, zoals hij oorspronkelijk uh, heet Drie nummers van een album, wat uh, volgens mij heb ik hem nog niet zo lang geleden ook een keer gedraaid, maar goed, dat kan me ook niet schelen. trouwens, ik vond drie gewoon mooie liedjes van, uh, vind ik nog steeds Dylans beste album, maar ja wie ben ik Dinners beste album Blonde om Blonde. En dat, dat album was dan uh, vorige week, maandag de 16e, uh, was dat precies 50 jaar oud. Dus het is een uh, oh, kroonjaar zou je kunnen zeggen. Het album Blonde om Blonde is, uh, kwam uit op 16 mei uh, 20, uh, 1966. En dat was toen al een zeer toonaangevend album. Een van de eerste dubbel LP's ook. En een fantastische album met echt fantastische muziek erop. En ik vind het nog steeds Dylan's beste album. Maar goed, nogmaals, dat is mijn mening. En u hoorde achter volgens Rainy Day Women 12 and 35. En eh, daarna natuurlijk I Want You. En als laatste Just Like A Woman. Een nummer dat ook door velen gecoverd is. Maar ik hou het toch lekker bij deze... Prachtige versie van Dylan. Bob Dylan dus. En hij is nog steeds actief. Volgens mij komt hij zelfs ook... ...die John Hoek naar Nederland. Of hij is pas geweest. Maar goed. In ieder geval. Hij treedt nog steeds op. En uh, geeft nog steeds concerten. En uh, dus. Zo zie je. Zulke manier om oud te worden. Nee, gewoon lekker bezig blijven. Goed. Bob Dylan dus. En uh, even kijken naar de klok. Nou. We doen nog één plaatje. We doen nog één plaatje. En dan gaan we naar het nieuws. Ja, nog wel nog één plaatje. En dan gaan we naar het nieuws. Ja, dat doen we gewoon. Toen ben je stel als de computer wil en die wil weer eens een keer niet. Ah, ik word zo'n moe van dat ding soms. Nou, nog een keer proberen. Zo, kijk wat hij nu doet. Anders dan. Uh, hij doet het weer niet. Nou, wat een drama dat ding. Even kijken hoor. Ja. Ah, hij doet het nu wel. Ben je gek? Laat mij een beetje de les lezen door een computer. Come on, Het Bos de Hos, Hos de Bos, nee Bos de Hos. Out succes van uh, Dolly Parton. Nu van de Come On en Bos de Hos. Jolie. Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you care. Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair with Irish skin and eyes of emerald green. Your smile is like a of spring, your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you. about you in a sleep there's nothing i can do to keep from crying when he calls your name and i could easily understand how you could easily take my man. Ja, dat moest nog even. Ja, prachtig mooi. Stand, uh, nee, uh, Jolien was dat. Jolien, ja, ik zat wel in de volgende te kijken. Maar uh, ja. ik had het over uh, Jolien van uh, The Common Limits samen met Bos de Hos. en uh, ja, je weet het natuurlijk, het is een oud liedje van uh, Dolly Parton. Ja, die heeft het uh, groot gemaakt. Maar dit was een nieuwe versie. Ja. En een mooie versie. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Oh die? Ja. Die dus? Ja ja. <laughs> in een snackbar aan de Vergierdeweg in Haarlem is uh, gisteravond een vechtpartij uitgebroken tussen twee mannen. Een medewerker van de snackbar raakte hierdoor licht gewond. De verdachte kon dankzij een signalement snel worden aangehouden. De politie is echter nog op zoek naar snakbare bezoekers... die het voorval hebben gezien... maar al vertrokken waren voordat de agenten arriveerden. In een woning van een oude dame aan de Tromstraat... Uh, heeft de politie maandagmiddag een henneplantage aangetroffen. In een van de kamers zat een henneplantage met tientallen planten. Een andere vrouw op leeftijd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 Om de zoveel tijd kwamen er personen bij haar langs om klusjes voor haar te doen. Waarschijnlijk zijn zij ook voor de hennenplantage verantwoordelijk. Tijdens het onderzoek kwam de politie ook een andere plantage op het spoor... aan de Bankertstraat en op een paar honderd meter afstand. In Bloemendaal heeft de politie gisteravond met een helikopter gezocht... naar een vermiste vrouw uit Haarlem... De vrouw is voor zover bekend nog niet aangetroffen. Het gaat om een 39-jarige slanke vrouw van 1,67 meter. Ze heeft donkerplons, half lang haar en draagt een bruigroene jas. De vermissing werd gemeld op Burgernet. De vrouw werd gezocht in het duingebied in de omgeving van de Bergweg. De wijkagent, uh, de wijkagent van dat gebied meldde op Twitter... dat de politie tijdens de zoektocht een helikopter...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 Uh, de Facebookpagina van politie Haardam, Haarlem met zijn auto de achtervolging in... en waarschuwde uh, aldoende de politie. De verdachte kon later op de Wilhelminestraat worden aangehouden. Hij had de gestolen stofzuiger onderweg ergens gedumpt. Tijdens zijn aanhouding bleek de verdachte ook nog eens... diverse inbrekerswerktuigen bij zich te dragen. De man is ingesloten. Ja... College beslo even, even <coughs> het college heeft onlangs besloten om een evenementen. Even terugspoelen. Het college heeft onlangs besloten om een evenementensubsidie ter beschikking te stellen. voor de organisatie van win de Winterwonderland IJsbaan op de, het Raadhuisplein. De Winterwonderland IJsbaan is inmiddels een traditie geworden en versterkt de aantrekkingskracht op het centrum.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 Gisteren was een kletsnatte dag, dat hebben we gemerkt... met vrijwel de hele dag regen. Overal in de regio viel meer dan 10 mm. Vandaag is het een stuk droger, maar voor de zon is wederom weinig ruimte. Al uh, gluurt die zo nu en dan door de bewolking heen. De wolking heeft wel de overhand en tegen de avond neemt de kans op wat lichte regen weer toe. De wind waait matig tot krachtig uit het noorden tot noordwesten en het wordt hooguit een graad of 13. In de nacht wordt het geleidelijk weer droog en de temperatuur daalt dan naar een graad of 10. Morgen blijft het droog en gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. De wind is dan niet meer dan zwak uit het zuiden en de temperatuur is met een graad of 16 op de thermometer... Uh, Alweer wat hoger, dus wordt het ook weer wat aangenamer. Ja. Zo. Nou, ik nou vergelijk met wat je vorige week aan, aan liedjes had. Dan denk je, goh, ben je soft Eh nou. uh, Ja, nou ja, ach. ik weet niet of dit soft is. Nou, vind so ik niet. Softer dan vorige week in ieder geval. Ja, Stand okay. my ground was dit van uh, Within Temptation. Dat vind ik zelf ook een geweldige band. Ja. Afgans. Vorig jaar nog live gezien, hè? Fantastisch. Ja, echt helemaal te gek. Ja. Goed. Uh, gaan we doen? Oh ja, plaatje draaien. Ja, doe maar. Ja, doe hè? Ja. ja. Zal ik het doen? Oké. Okay. Ja, doe maar. Ja, oké. Okay. Nog even applaus. Gewoon nog even. Is altijd wel leuk. Dus uh, Grupo Sportivo. Hans van den Burg. En de nummer dat heet nog Hey Girl. Te bekijken. De film London Has Fallen. En die begint om half tien. En dat is een bloedstollend actiespectakel met onder andere Morgan Freeman. En om zeven uur begint A Bigger Splash. Een zomerse thriller. Gefilmd in een prachtig Italiaans landschap. Dan morgen, woensdag, um, de film Angry Birds: uh, uh, 3D. NL. En uh, dat is een vele film voor het hele gezin. En die begint om uh, half twee en om half vier. Dan morgenavond weer een film uh, gepresenteerd door uh, Simon van Filmclub. Simon van Koller moet ik zeggen. En dat is de film Experimenter. En uh, dat is een uh, fascinerende gedragsstudie gebaseerd op het leven en onderzoek van... Dr. Stanley Milgram. En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Dan overmorgen, donderdag... Uh, de film The Boss. Nieuw in de bioscoop. En deze begint om half tien. En eerder op de avond uh, begint dan uh, om zeven uur... nogmaals de film A Bigger Splash. En wilt u meer informatie over de films en de aanvangstijden... En, uh, over reserveren, kijk dan even op de website van Circus Handvoort onder het kopje Bioscoop. Dat was het. En dan gaat ze weer, gejaagd door de wind. <lacht> ja. Ja. Nou, het waard hard genoeg. Ja, dat kan. Dit is de Matchbox. En bedoel ik niet het programma van Bart van der Meer hoor. Bas, bas de diddle it. En het is, u luistert natuurlijk nog steeds naar zijn antwoord Dit is Joe Walsh. Kennen we natuurlijk ook als lid van de Eagles, maar dit is hem alleen. One day at a time. En dat heet 'One Day at a Time.' En dit is een nieuw nummer van, Ad van, uh, van Anouk. Niet van Adele, maar van Anouk. One little something. I find in I got the killer in my head. I'm laying back. I can feel no tension. There's no turning back. I do not care for. naar het nieuws en het weer van 1 uur het internationaal dan wel te verstaan. Andere is André Brasseur. En dat uh, biedt je dat heet The Big Fat Spiritual. Ja. Ergens een tuintje van, maar dat wil me nou niet te binnen schieten waar het ook weer van is. een of ander programma op de televisie. Maar het wil me niet meer te binnen schieten. Wat ik ervan? Nou, tot zo aan de andere kant van het weer. Uh, van het nieuws en het weer. Dag!